12 uur. Gert met het Het kabinet moet meer geld geven aan de politie, vindt de oppositie in de Tweede Kamer. Vrijdag werd bekend dat de politie er 188 miljoen euro bij krijgt. Maar dat is volgens CDA, D66, SP en ChristenUnie niet genoeg. De partijen stemden vorig jaar in met de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder voorwaarde dat er dit jaar meer geld voor veiligheid beschikbaar zou komen een explosie in een bedrijf in Dingspolo in de Achterhoek, zijn vijf mensen gewond geraakt. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de twee anderen zijn ter plaatse behandeld. De explosie was bij FMG, dat onder meer gasmeters maakt. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de explosie. De Fietsersbond krijgt geregeld klachten van mensen die teleurgesteld zijn... over de levensduur van de accu van hun elektrische fiets. De accu is vaak na twee of drie jaar kapot en een nieuwe kost tussen de 500 en 600 euro... In Nederland zijn sinds 2010 ruim een miljoen elektrische fietsen verkocht. De treinen rond Utrecht rijden weer en de vertragingen door de uitgelopen werkzaamheden zijn voorbij. Vanochtend deed spoorbeheerder ProRail een oproep aan treinreizigers om station Utrecht Centraal vanwege de uitgelopen werkzaamheden te mijden. Rond Utrecht CS is het hele weekend gewerkt aan sporen en wissels. Het oppervlak ministerie vraagt vrijspraak voor Martin Hunnick, de man die in 1984 werd veroordeeld voor de moord op platenproducer Bart van der Laar. De hoge raad bepaalde vorig jaar dat de zaak die de geschiedenis inging als de showbizmoord moest worden heropend. Hunnick heeft in totaal acht jaar vastgezeten. Volgens het OM blijkt het onderzoek dat de bekentenis die Hunnick destijds aflegde niet betrouwbaar is. Verder was er geen bewijs dat hij de moord had gepleegd. Het weer overwegend bewolkt en 18 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kans op wat zon en 21 tot 24 graden. Verder passeert er een aantal gebieden met zware onweersbuien. De komende uren trekken ze over het zuidoosten. Later is ook vooral in het noorden en oosten kans op flinke buien... met hagel- en windstoten. Dit was het NOS-Groep. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. U luistert naar Zandvoort luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Eindelijk, Dolly, eindelijk, mag, ja. ik, mag ik weer eens lunchen? Hij is weer. En een er weer. honger ja. dat ik gehad heb: een honger. <laughs> uh, Verschrikkelijk, nee. Hadden, maar. Ze, hadden ze in Spanje geen Ibiza lunch? Ik zal je zeggen, ik heb daar zo verschrikkelijk lekker gegeten. Want ik ja? had ja, ik had half pensioen. Dan, uh, dan, kan je dus ochtends ontbijten. Je kan uh, s'avonds lekker warm eten. Ja. Nou en uh, ja, het was, je moet het treffen natuurlijk in een hotel. Ja, klopt. Maar dit was echt uh, klasse, echt. Kla nou, ja, fantastisch heerlijk. Eten, ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik heb, ben op de weegschaal gaan staan. Nou. En uh, de weegschaal die die zuchtte niet. Oh. Dat gaf al aan het vertrouwen. En ik was ook geen gram aangekomen, maar ook niet afgevallen... Oké, okay. en dat komt omdat, was het eten light of heb je, ben je actief geweest in de Nou, Frankrijk? ik ben wel wat actiever geweest. We hebben natuurlijk wel veel gelopen ook overdag. Had ja. ook, we hadden ook een autootje gehuurd. Dus we zijn naar allerlei strandjes mm -hmm. en baatjes en ja. landschappen gereden. We hebben daar rondgelopen, rondgewandeld in, ja. in, in, in plaatsjes en zo. En ja. de, de dames wilden natuurlijk volop winkel in winkel uit. En markten? En, nou, ja, markten. Ja. Nou, de hippie markt, die het zag geweest. Ah, de leuk, markt, ja. leuk, leuk, leuk. Een aantal hippies, de meest vreemde figuren zie je daar rondlopen. Maar ze verkoopt... Ja, Dat zeiden dus ze zo voor jou ook, geloof ik. Ja. ja. ja. <laughs> ze zeiden van, we <wat> moeten. <laughs> wat leuk, hè, mensen. hij is er weer. Charles is weer terug van vakantie. <laughs> ja, ja uh, gezellig. Ze, ze zeiden van mij: we moeten die oude hippie hier. <laughs> Ja, het, was ja. leuk, het was leuk. En, uh, nou, nou, ja, twaalf dagen. Uh, eigenlijk dertien dagen. Maar jij ja, bent één dag een beetje volop aan het reizen. Natuurlijk. Ja, dat is zo. Je hebt er twaalf, maar ja, dat was ook wel weer genoeg. Vond het voelt ook wel weer lekker om terug te zijn. Gek hè? Nou, dat is toch altijd. Je vindt ja. het leuk om weg te gaan, maar ja. het is nog veel leuker om weer terug te komen. Hè? Zo is dat. No place like home. Hoe heb jij het gemaakt afgelopen weken? Uh, met mijn handen. Met jou? <laughs> Nee, maar ik bedoel, bij, oh, bij, ja. bij CFM Zandvoort. hoe verstandig... Luisteraars, heeft u allemaal wel doorgelunst? Eh, ik hoop het maar wel. Ja hoor, jawel, iedereen heeft gewoon, nou niet ja, gewoon, ja. doorgelunst. Want uh, ik dacht op een gegeven moment van, ja, ja, ja, moeten we nou... Nou, ik had, ik, ik had al eens één keertje geschoven natuurlijk. Ja. <coughs> en het ging op zich best aardig. Ja. Uh, dus ik Moet dacht, Moet je even nou, tegen de luisteraars vertellen wat schuiven betekent hier, want... Nou ja, achter het mengpaneel dan, om de techniek te doen. Laat Dolly maar schuiven. Ja, zo is het. Maar dat ging er goed? Nou, die keer dacht ik dus... want Lea was met haar eindexamens bezig... en die had die dag niks. Dus ik zei, Lea, doe mij een lol. Ben jij sidekick? Ga ik de techniek doen? Ja. En dan doen we toch de uitzending. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, ik vergat steeds een schuif... en ik vergat steeds een knopje. Dus toen zei Lea, Mam, knopje, mam, schuif... En uh, het ergste was eigenlijk uh, ja. toen ik uh, Joop aan de telefoon had... Uh, Joop, voor van het, uh, o, ja. Joop van S. Joop van S. want ja. toen gingen we dus uh, het weekend doorspreken. Of Joop ging ons bijpraten over alles wat er het weekend gebeurd was. Ja. Tenminste, dat wilde hij graag. Maar ik kreeg hem maar niet in die uitzending. Dus de mensen hebben minutenlang niks anders gehoord. Want Joop bleef mij maar roepen en ik bleef Joop maar roepen. Die... Dus Dolly, Dolly, Dolly, Dolly, Dolly, Dolly, Dolly. En ik, Joop, Joop, Joop, Joop. Nou, het, was echt het, het schijnt verschrikkelijk geweest. Dus ik durf het niet eens terug te luisteren. Nou, maar in ieder geval... Dus ik ben je, blij dat je het bent. Je, je lacht er nog om, dus uh, dat viel allemaal wel mee, toch? Ja, viel ook mee. En, en afgelopen weken uh, heb ik het niet durven wagen. Dus toen heeft uh, Willem Bruijs... Uh, Jouw plaats ingenomen. En toen hebben we er met z'n tweetjes een gezellige uitzending van gemaakt. Ja, het bruis er volop natuurlijk toen. Ja, ja, zo is dat. Ja, die bruis ja. kan je wel laten schuiven. Hoor. Die kan je nou laten schuiven. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, Willem, bedankt. <laughs> Bij deze, als je luistert. Ik weet het niet of die luistert. Ja, weet je niet? Nee, nee dat weet ik niet. Waarschijnlijk is hij aan het hardlopen over het strand, want dat vindt hij heerlijk nu. Oh? Ja. Oké. Okay. Mm. Sportief hoor. Mm. Ja. Hij kwam ook uh, toen helemaal in zijn Adidas-outfit. Ja. Ja. O, oh, oh, oh, hij wordt gesponsord. Oh ja, dat mag je niet zeggen. Ja, sorry. Nee, Het was ook, Nikes, dat er ook oh ja, op Nike. Ja, Nike schoenen aan en een Puma petje op. <laughs> ja, uh, ja, ja oké. Okay. <laughs> en een dasje van, uh, ja, noem er nog maar even heen. <laughs> Gezellige muziek, want ja. uh, we stoppen niet tot we genoeg hebben. Don't stop till you get enough. Michael Jackson. Woe. You know, I was, I was wondering, you know, if you could keep on. Because the force has got a lot of power in it. It makes me feel like... It, it, it makes me feel like... Een plaat waar ik zelf vooral van word, don't nee? Ja, wie niet? Dat kan ja. ik toch ook niet anders? Heerlijk! Maar voordat u voldoende heeft geluncht, luisteraars, daar komt het eigenlijk op neer. Wat wou je zeggen, Dolly? Ik, ik probeer ook te lunchen, maar ik mijn zakje niet open. Ik wou bijna weer wat zeggen, maar ik het me niet... doen. <lacht> Even naar de studio komen luisteraars massaal, want Dolly krijgt een zakje niet over. Ik heb ik heb hem. Ik heb hem. Of pop, Michael Jackson. En we hebben hier iemand toch een heerlijke muziek voortgebracht. Ja, niet van iets, de king of pop natuurlijk. En hij zal vast ook wel altijd goed ontbeten hebben. Dat hoort er ook bij. Goed ontbijt is heel belangrijk, luisteraars, wist u dat? Uh, uh, Dolly en ik hebben dat vanochtend in Amerika gedaan. Toch, Dolly? Ja. Zeker! <laughs> Ja, je kan niet naar Zandvoort voor lunch luisteren... als je niet een fatsoenlijk ontbijt hebt gehad. In Amerika, breakfast <laughs> in Amerika met Super Supertramp. <laughs> ik ben helemaal voldaan, Dolly. Uh, nou, ik nog niet. Ik, uh, je, uh, je bent nog aan het... Ja, heb je, je, ik ben nog bezig. Heb je ja. je zakkie nou lopen? Ja, ja wat erg hè, zo'n boterhamzakje. <laughs> ja. Ja, die knoopjes, die krijg je er bijna niet uit. Nou, uh, ja. uh, een paar weken geleden toen zei ik ja. tegen je... Uh, ik wil even vakantie I want to break free... En dat heb je meteen gedaan. Dat hè? heb ik meteen hoor gedaan. Maar, hoor maar. Daar gaat hij. En zie je van antwoord Queen met Na I want to break free. I want to break free!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 want to break free. En dat was natuurlijk de groep Queen. Freddie Mercury in volle ornaat. Ja, Tolly. Ja. Uh, jij bent al aan het verzamelen... als het gaat om het regionale nieuws natuurlijk. Hè? Zijn er schokkende, oh, dingen, ja. zijn er schokkende uh, dingen te melden? Of, uh, schokkend? Nee, maar wel best wel veel dingen. Toch ja. wel? Jawel, ja wel okay. Ik heb best wel het een en ander te vertellen. Dus Stantwoord uh, heeft niet uh, stilgezeten? Nee, nee. En ze gaan ook niet stilzitten. Dus dat ga ik ook allemaal vertellen, want er, is, er gaat weer genoeg gebeuren. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat, dat komt wel goed. Ik, uh, ik heb wel wat te kletsen. Nou, <laughs> ik zag uh, dat ik hier binnen kwam, reizen. Ik zag zo'n groot spandoek hangen aan het begin van het dorp. Ja, ja. Met natuurlijk onze Max Verstappen hey, erop. Ja, ja, ja. Dus dat wordt een heel sportief gebeuren binnenkort hier. Ja, he. ze verwachten zo uh, tussen de 100 en 150.000 mensen. Zoveel? So dus, ja. Tjoe. Ja, ja, ja. Nou, dan hou ik er even een sportje in. Die in Zandvoort zijn ze fantastisch. En uh, ja, Max was stappen natuurlijk. Hij, uh, helaas heeft hij de vangrail uh, geraakt uh, gisteren op het laatste moment... bij een inhaalmanoeuvre op de negende plek, kreeg geloof ik. En anders had het hem zomaar gelukt om nog weer hoger te komen. En maar in de toekomst zal dat vast wel gaan lukken. Overigens vind ik het, uh, als het mijn zoon zou zijn... zou ik wel constant in angst zitten. Hoor. Ik vind het toch een, een, een gevaarlijke sport. Uh, je hoeft maar, uh, als je ze ziet crash onderhand, die auto's. Je hoeft maar even fout uh, te manoeuvreren... en over de kop te gaan. en Het is gebeurd met je. Eh, als vader zou ik daar niet, uh, niet erg blij van worden. Maar, maar eh, ik gun de man natuurlijk al zijn succes. Want hij is natuurlijk klasse... in, uh, in alles wat hij doet. Updown Funk. We gaan uh, met uh, Bruno Marten en Mark Ronson. <tied> This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, while living it up in the city. Got Chucks Song with St. Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna read. I am man, I'm too hot Say my name, you know who I am I'm too hot And my band bought that one, Break it down Girls hit you hallelujah Ooh. Girls hit you hallelujah Ooh. Girls hit you hallelujah Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you Ooh. Cause Uptown Funk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 Hallelujah. Ooh. Girl sit you Hallelujah. Ooh. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel, meneer. Inderdaad, ik ga u iets vertellen over het regionale nieuws van 30 mei... en uh, het afgelopen weekend natuurlijk... en nog wat er ons te wachten staat in een heel nabije toekomst. Goed, uh, zo starten we bijvoorbeeld met woensdag 1 juni. Dan is er in het pluspunt een nieuw initiatief... Voor de eerste keer zal er een kinderkledingbank aanwezig zijn. Kinderkleding in alle soorten en maten is er gratis te halen... voor de minder draagkrachtigen onder ons. Diana Tempierik heeft de afgelopen maanden heel hard gewerkt... om dit idee te verwezenlijken en om kleding in te zamelen. Zij roept dan ook een ieder op die het financieel moeilijk heeft... en zich niet kan permitteren om kinderkleding in de winkel te kopen om de schaamte weg te zetten en langs te komen... om prachtige kleding en schoenen, vaak zelfs nieuw, uit te zoeken. De kinderkledingbank zal vanaf half tien tot half twaalf 1 juni open zijn. Hey, of, ja? Mag ik maar, een prachtig initiatief inderdaad, maar, maar, maar hoe, hoe controleer je nou of iemand draagkrachtig is? Nou, dat, dat, je nou kan de... je, dat kan je natuurlijk nooit controleren. Nee. Maar uh, als iemand moet gaan bewijzen dat hij uh, minder draagkrachtig is... Ja, ik bedoel, dan, dan wordt het een gekke huis. Mm -hmm. We gaan er gewoon vanuit dat, dat degene die moeite hebben om rond te komen... of moeite hebben om voor mooie kleding te zorgen voor hun kindertjes... dat die nu wel de gelegenheid hebben om te komen. En ze hoeven niets te overleggen, ze hoeven zich nergens voor te schamen. En misschien zal er af en toe eens iemand tussen zitten... die het eigenlijk wel kan permitteren, maar die een voordeeltje wil halen. Nou ja, het zij dan zo... Okay, nee. Maar het gaat erom dat mensen zich niet langer meer moeten generen daarvoor. Zich niet hoeven te schamen. Er is een enorme hoeveelheid aan kleding binnengebracht. En dat zeg ik. Bij heel veel kleding zitten zelfs nog de kaartjes eraan. Meen je dat? Ja, dat meen oh, ik. Dat okay. meen ik echt. En weet je, anders dan zou het weggegooid worden. En nu hopen we gewoon, of tenminste hoopt Diana gewoon. Dat ze daar heel veel kinderen vooral gelukkig mee kan maken. Dat ze toch netjes naar school kunnen. Nou, prachtig initiatief. He? Ja, maar uh, ze is zelf nog op zoek. Ze heeft ook een vraagje. Want ze is nog op zoek naar een plek waar, ze, waar zij de kleding kan opslaan. Dus mocht u een droog hoekje hebben in een garage, loods of schuur... Uh, dan maakt u haar heel blij. Goed. Sorry. <lacht> Vanavond, uh, mensen luister goed, want vanavond om 8 uur in de raadzaal... bij het ingang bij het bordes van het gemeentehuis... is er een informatieve bijeenkomst over de windmolens voor de kust. Door de Rijksoverheid wordt deze avond een toelichting gegeven... op de plannen voor wind op zee en de kosten daarvan. Naar verwachting zal de komende periode door het kabinet... een besluit worden genomen over het bouwen van deze windmolens... op 10, 12 mijl uit de kust... Nou, in die presentatie zal het Rijk ingaan op de nu geplande locaties van de windmolens. En deze liggen, liggen dichter bij de kust... dan de eerder besloten afstand van 12 mijl uit de kust. Volgens het Rijk is het bouwen van die windmolens dichter bij de kust goedkoper... dan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens op de locatie Aymuidenver. Nou, dat zal best wel kloppen, maar de consequenties zijn natuurlijk veel duurder. Dus komt alle vanavond... En uh, laat u zich persoonlijk informeren over de plannen van het Rijk. U bent van harte uitgenodigd om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. Sinds 1 januari 2015 voert Omgevingsdienst Eimond naast alle milieutaken... nu ook de complete bouw- en woningtoezichttaak uit voor de gemeente Zandvoort... Burgemeester Niek Meijer zegt al jaren tevreden te zijn over de samenwerking met en de uitvoering van de taken door Omgevingsdienst Eimond. Maar ook de huidige en toekomstige ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet, hebben eraan bijgedragen dat deze extra taken bij Omgevingsdienst Eimond zijn ondergebracht. De intensievere samenwerking heeft de gemeente daarnaast een flinke besparing opgeleverd. Nou, dan morgen, dinsdag 31 mei dus... gaat de Zandvoortse wandelvierdaagse weer van start. Het is de achttiende keer dat deze georganiseerd wordt... en elke avond is er weer een prachtige wandeling... met afstand naar keuze door het mooie Zandvoort... en haar prachtige omgeving. Ook dit jaar kunnen de wandelaars kiezen... uit een route van 5 kilometer of 10 kilometer. Bij beide afstanden is er halverwege een rust- of controle... en controleplaats... Wie elke avond zijn stempeltje gehaald heeft... krijgt op de vierde avond vrijdag 3 juni een welverdiende medaille. Nieuw dit jaar is dat ook de honden officieel mee kunnen doen. Als zij de Vierdaagse hebben uitgelopen... krijgen ook de Viervoeters een medaille met hun naam erop. Inschrijven kan nog en voor informatie over het inschrijven... en alle andere details... details Kunt u kijken op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl. En die vier, die is gewoon in een cijfer. Ja, nou hoop ik niet op oneerlijke concurrentie, Dolly. Hoezo? Nou, als, Max, als Max meedoet, die kan ook ver stappen. Hè? Ja, die kan heel ver stappen, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. Maar hij kan zich ook wel eens ver stappen. Een uh, politiewagen met daarin twee agenten is afgelopen nacht de water geraakt aan de nieuwe rijweg in Sparendam. Ze zaten achter een auto aan die op de vlucht sloeg. Rond kwart voor drie ging het mis toen de wagen met daarin twee agenten voor een melding vanaf de weg naar de nieuwe rijweg reed. Een automobilist negeerde het feit dat de weg was afgesloten. De personenauto ging er met hoge snelheid vandoor richting Sparendam. Agenten reden achter de auto aan met als doel het voertuig en de bestuurder staande te houden. Dit mislukte toen ze van de weg raakten en in het water terechtkwamen. De agenten konden vrij snel het voertuig uitkomen en zijn opgevangen door collega's. Het tweetal is vervolgens door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens op het politiebureau afgezet. Ja, het bergingsbedrijf heeft later in de nacht de wagen uit het water gehaald. Nou, bleek achteraf de waterpolitie te zijn, hè? toch? Ja, zo is het. <laughs> Een fietsendief is gisteren op hete daad betrapt. Politieagenten waren getuigen van de fietsendiefstal... op het NS-station van Zandvoort. De verdachte is door de politie aangehouden... en ingesloten in het cellencomplex. Nu is de politie nog op zoek naar de eigenaar van de fiets... Op onze website, dus de website van ZFM Zandvoort... ook te vinden op www.zfmzandvoort.nl... staat een foto van de fiets. Kent of bent u de eigenaar? Neemt u dan contact op met telefoonnummer 0900 8844. Nou, dan het laatste bericht en dat gaat over vandaag. Vanaf vandaag wordt de Louis-Davidstraat heringericht... Tot 1 augustus 2016 wordt gewerkt aan het deel vanaf het Raadhuisplein... tot en met de aansluiting van de Schoolstraat. Het deel van de straat tussen het Raadhuisplein en de Schoolstraat... zal in die periode geheel af zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsen. Tijdens de werkzaamheden volgt de bus de alternatieve route over de Hoge Weg, Daar is ook de eindhalte. De huidige bushaltes aan de Prinsessenweg zijn gedurende de werkzaamheden buiten gebruik. Tijdens de afsluiting van de Louis-Davidstraat wordt de rijrichting voor gemotoriseerd verkeer van de Grote Krocht weer tijdelijk omgedraaid. Dus vanuit het Raadhuisplein naar de hoge weg toe. Dit wordt gedaan om de route het centrum uit wat gemakkelijker te maken. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond zal de huidige rijrichting weer worden hersteld. Ook de rijrichting voor de Kleine Krocht wordt tijdelijk omgedraaid. Tot zover het regionale nieuws of geen weer, zomer of je winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, inderdaad, het weerbericht volgens Rico Schreuder. Belangrijk maar... voor de vierdaagse. Toch? Nou, echte, echte vierdaagse lopers die laten zich niet afschrikken hoor. Oké. Okay. Nee. Ja, nee, nee, nee. maar een beetje, beetje droog weer en een lekker zonnetje is toch wel. Ja, dat is wel lekker, maar ja. heet is ook weer niet lekker. Nee, dat is ook waar. Ja. Maar goed. Vandaag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd een lichte regen- en motregen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden... en de temperatuur blijft met 17, 18 graden. Weer is onder de warmtegrens, warmtegrens van 20 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt met van tijd tot tijd regen- en motregen. Bij een doorstaande... Ja... De inkt werkt niet meer goed en de cartridge, dan kan je het bijna niet lezen. Even kijken hoor, bij een doorstaande noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft overdag droog, maar morgenavond neemt de kans op een bui weer toe. De noordenwind neemt flink in kracht af en de temperatuur is weer hoger en stijgt naar een graad of 20, 21. Tot zover het weerbericht. Was it Onze sidekick ko koos voor Simply Red met uh, Fairground. Simply Red bracht ons naar Eerlijke Gronden. fair grounds. Ben je überhaupt fan van... Simply Red, Dolly of speciaal dit nummer? Of nee, het, is, het gaat echt specifiek om dit nummer. Ik uh -huh. had uh, uh, vroeger reek in een heel, heel, heel, heel oud kevertje. Ja. En... Um, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk... Met spijltjes of een ovaaltje? Of uh, het achterraampje bedoel ik? Uh, nee, dat was gewoon een ovaaltje. Oké, okay. oh, echt een oude dan. Een hele oude. Ja. En uh, dat ding mankeerde ook van alles. Maar wat hebben wij een lol gehad in die auto. Echt niet te geloven. Ja. En toen kwam dit nummer dus ook uit. Ja. En dat had ik dan op een cd bij me. Ja. En... Uh, nou, mijn middelste dochter dan en ik, we zaten vaak met z'n tweeën in die auto. En als dit nummer dan opkwam, dan gingen we al die raampjes open doen. Ja. En dan heerlijk scheuren met dat lekkere kevertje en die gezellige muziek erbij. Nou, vrolijker en gelukkiger kon je ons eigenlijk, geloof ik, niet krijgen. Ja, ik zag je met dat kevertje ook regelmatig in de openluchtbioscoop. <lacht> ja, Dan val je in de mand. Mevrouw Tempierik. Nou, nou, je bent bespot. Ja. Ja. Nou, had ik, Had ik wel een acrobaten geweest hoor, hé. Hey. Achter in het keuvertje. <lacht> NK still alive. Michael Jackson helaas overleden Samen zongen ze vroeger. This is it. Aan de cd-duet Palenka met Michael Jackson. This is it. Zoon Zwen heeft tegenwoordig ook een leuke live band. En daar zijn live opnames ook van. Dat vind ik wel leuk om even te laten horen. Het is niet Douwe Bob, het is echt Sven Duijf. Sven uh, Met uh, slowdown. Hij treedt op onder de naam Sven Davis. Shania Twain. Let's go, girls. Voelt zich nog steeds als een vrouw. Feel like a woman. En daarmee sluiten we het eerste uur van Zandvoort Lundstag af. Na het niels zijn we er weer met uh, het vervolg en natuurlijk een stukje cabaret zo.